Een Oostenrijker die negen maanden heeft vastgezeten in Afghanistan is weer vrij. Na bemiddeling door Qatar zit hij nu daar, zegt de Oostenrijkse regering. Het gaat om de 84-jarige Herbert Friets, een bekende extreemrechtse activist die wel vaker gevaarlijke gebieden bezoekt. Na aankomst in Afghanistan vorig jaar zei hij dat het leven onder de Taliban best goed is. Wat voor sommige Oostenrijkers reden was om te zeggen dat Afghaanse asielzoekers best terug kunnen. De Oostenrijkse bondskanselier Nehammer bedankt Qatar voor zijn inzet om Frits vrij te krijgen. De VS, Egypte, Qatar en Israël hebben de hoofdlijnen opgesteld van een staakt het vuren in de Gazastrook en het vrijlaten van gijzelaars. Dat zegt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Sullivan. Er wordt nog wel over onderhandeld en er zou nog contact met Hamas moeten plaatsvinden. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat een deal nog onzeker is. Die kan er volgens hem alleen komen als Hamas redelijkere eisen stelt. Bij de herdenking van de februaristaking in Amsterdam heeft burgemeester Halsema gewaarschuwd voor het gevaar van de rancune. Ruim 80 jaar na de eerste razzia's in Amsterdam, waar de februaristaking een protest tegen was, is Rancune opnieuw aan een opmars bezig, zei Halsema. Ze verwees daarbij naar de Russische president Poetin, die zich volgens haar, net als de nazi's, door Rancune laat leiden. Het is die diepe Rancune die een dictator ertoe beweegt, een democratische activist als Alexei Navalny te martelen en te vermoorden en om mensen die rouwen om zijn dood op te pakken, zei Halsema. Liverpool heeft in Engeland de League Cup gewonnen, het tweede bekertoernooi. Aanvoerder Virgil van Dijk maakte tegen Chelsea het enige doelpunt. Bij Liverpool stonden drie Nederlanders in de basis. Naast van Dijk waren dat Cody Gakpo en Ryan Gravenberg, die geblesseerd uitviel. Het weer? Vanavond vanuit het zuiden meer bewolking en regen. Morgen meer regen, maar het noorden houdt het droog. Bij een stevige noordoostenwind wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdeed,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 goedenavond luisteraars, welkom bij een peaceful Radio Show. 1582 hier op je eigen lokale radio. Mijn naam is Ben Oveel, En nu gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Een uniek New Age muziekprogramma, want het is weer ja unieker dan uniek zullen we maar zeggen. Into Dust, ja dat is een single van de artiesten. Ze noemen zich It's Never Too Late, maar ik weet toevallig dat uh, Anneke van Triest daar. Uh, ja, zij, zij is de zangeres. Ze woont in Heemstede. Dat is zo leuk dat er weer een, een, een regionaal tintje aan vast zit. Daarna gaan we toch echt weer uh, internationaal met uh, Mello van de Haiku Project. En dat is van uh, Hendrik. Een uh, uh, meneer uit Scandinavië. Overdagje van Shoshana Michel met een nieuw album, The Storyteller. En Steven Peppos met Celastie, Celestial. Uh, allemaal bekende titels die vroeger ook uit uh, Celestial met name uh, heel veel gebruikt worden. Dan uh, Pravool Mystique. En van Pravool krijg ik altijd Nederlandstalige e-mails. Dus ik uh, neem aan dat uh, Pravool ook in, in ieder geval Nederlands, uh, het Nederlands machtig is. En hij heeft een nieuw album gemaakt met Ma Ananda Sarita. En Ananda, ja, dat kennen we nog wel uit Haarlem. Dat was de eerste uh, ja New Age winkel, de eerste uh, ja je kon een muziek kopen, boeken, uh, snuisterijen enzovoorts. In ieder geval, Praful heeft met Ma Ananda Sarita het album Chakra Massage gemaakt. En dat is een uh, voor een deel geleide meditatie. Nou, dan gaan we natuurlijk verder met allemaal nieuwe werkjes van de afgelopen maanden. Want zo moeten we wel uh, zo benoemen. En we eindigen met uh, James Asher en Sandeep uh, Raval en Mike Booth met uh, Polychromatic Meditations. Peaceful daar vind je alles terug. Ik wens je heel veel luisterplezier.